Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. D66-leider Rob Jetten wil snel een nieuw kabinet gaan vormen. Vanmiddag maken het ANP bekend dat D66 de grootste partij is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook al worden er nog steeds stemmen geteld. Een verkenner moet gaan kijken welke partijen in de nieuwe regering kunnen gaan zitten. En Jette heeft daar al wel ideeën over. Wat mij betreft komt er een verkenner die in staat is om niet alleen te kijken naar het belang van D66 als grootste partij... maar juist ook hoe breng ik al die partijen samen en hoe komt er heel snel een kabinet dat aan de slag gaat. En Ik denk dat de kiezers wel duidelijk hebben gemaakt dat samenwerken in het midden echt de boodschap is bij deze uitslag. Oftewel, samenwerken met de rechtse partij JA21 heeft niet zijn voorkeur. Komende dinsdag wordt de formatie van een nieuw ...kabinet opgestart, dan komt D66 met een voorstel voor wie de verkenner wordt. Ondertussen is het nog steeds wachten op Venrij... ...die als laatste gemeente de stemmen nog steeds moet doorgeven. Volgens persbureau ANP maakt het dus alleen niks meer uit voor de definitieve uitslag... In Venrij duurde het tillen van de stemmen een stuk langer door een brand in het gemeentehuis. Maar er moest ook worden herteld, vertelt de burgemeester. Wij hadden hier in één geval uh, twee onverklaarbare verschillen. En dan vinden wij uh, hier, en dat zou een ander stembureau in het land ook gedaan hebben, toch reden om even te hertellen. Dus van de 23 moet er eentje herteld worden. Uh, dat klinkt misschien voor mensen een beetje spannend, maar dat is eigenlijk uh, business as usual. Nee, de rest van Limburg is PVV in iedere gemeente de grootste geworden. En de verwachting is dat het ook in Venrij zo zal zijn. Ja, en rij door de slagbomen heen als je op het spoor staat en geen kant meer op kunt. Die oproep doen ProRail in de transportbranche aan vrachtwagenchauffeurs. Want gisteren stond een vrachtwagen vast op een overweg in Meteren in Gelderland toen er een trein aankwam. ProRail heeft die beelden nu gedeeld. Wat je op het filmpje ziet is een vrachtwagen die een overweg probeert over te steken. Die gaat vervolgens terug en vervolgens weer heen en weer. Hij is aan het manoeuvreren um, en dan komt de trein eraan. En het is echt een wonder dat, uh, nou ja, dat, dat het bij licht gewonden is gebleven. Omdat je ziet dat die vrachtwagen echt voor een heel groot deel nog op de overweg staat. Vijf mensen raakten gewond. Vier in de trein en ook de vrachtwagenchauffeur. En ook het spoor is flink beschadigd en het duurt nog dagen voordat het is gerepareerd. Het weer tot slot een grijze boel. Vanavond kan er in het westen van het land wat lichte regen vallen. Ja, en trek morgen ook je poncho maar weer uit de kast. Er komen flinke buien aan, met ook kans op onweer. Het wordt dan 14 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Hier is de vertraging bij de aansluiting met de A2 bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 ZFM. To understand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 Stop home. ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a runway. This is real.